Wij verzoeken dit ons samen zijn aan te willen vangen... ...door met elkaar te zingen uit Psalm 6... ...en daarvan het tweede en het vierde vers. Vergeef mij al mijn zonden... ...die uw hoogheid schonden... ...ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven... ...gij ziet mijn beteren beven... ...zo slaat uw hand mij neer. Keer eindelijk, Heer, toch weder... Mijn ziel buigt zich ten neder, hij redt haar van verderf. Sla mijn ellende gade tot roem van uw genade en help mij eer ik sterf. Wij noemden u het tweede en vierde vers van psalm 6. Zullen de aandacht en hierbieden willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, terwijl ik men opgetekend vindt in de profeet Micha en daarvan het zevende hoofdstuk. Daar vooraf lezen wij u voor de Heilige Wet des Hieren. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit den diensthuizen uitgeleid heb, het eerste gebod.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 Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren naast een huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Wij noemden u dan voor te lezen de profeet Micha en daarvan het zevende hoofdstuk. Aai mij, want ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld, als wanneer de nalezingen in den wijnoogst geschied zijn. Er is geen druif om te eten, mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht. De goede tieren is vergaan uit het land en er is niemand oprecht onder de mensen. Zij loeren al te op bloed, zij jagen een ijgelijk zijn broeder met een jachtgaren. Om met beide handen wel dapper kwaad te doen, zo eist de vorst en de rechter oordeelt om vergelding. En de grote spreekt de verderving zijn ziel en zij draaien zich dicht in een. De beste van hen is als een doorn, de oprechtste is scherper dan een doornhecht. De dag uw wachters, uw bezoeking is gekomen, nu zal hun lieder verwarring wezen. Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een voornaamste vriend. Bewaarde deuren uw monds voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon veracht den vader en de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder. mans vijanden zijn zijn huisgenoten. Maar ik zal uitzien naar den de Heere, ik zal wachten op de God mijn schijls, mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop staan. En wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de Heere een licht zijn. Ik zal des Heeren een geramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd totdat hij mijn tewist twist wiste en mijn recht uitvoerde. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En mijn vijandin zal het zien en schaamte zal haar bedekken, die tot mij zegt, waar is de Heere uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien. Nu zal ze worden tot vertreding als slijk der straten. Ten dag als ze uw muren zal hebben. Bouwen, te dien dagen zal het besluit verre heen gaan. Te dien dagen zal het ook komen tot u toe, van Asheraf zelfs tot de vaste steden toe, en van de vestingen tot aan de rivier, en van zee tot zee en van geberg tot gebergte. Maar dit land zal worden tot een verwoesting, zijn er inwoners halve vanwege de vrucht hunner handelingen. Gij dan wijt uw volk met uw staf. De kudue erfenis die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land, laat ze weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien als in de dagen toen gij uit Egypte land uittoogt. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn vanwege al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen dood worden. Zij zullen het stof lekken als de slang, als kruipende dieren der aarde. Zullen zij zich beroeren uit hun sloten. Zij zullen met vervaardheid komen tot en heren, onze God, en zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijkheid die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijzer zijn erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid. Want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich onze weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werken. Gij zult Jacob de Trouw, Abraham de goede tierenheid geven. Die gij onze vaderen van al de dagen afgezworen hebt. Tot zover.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 En eeuwig leeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede. Worden u lieden bij den aanvang geschonken. En bij den voetgang rijkelijk vermenigvuldig. Van God, den Vader en van Jezus Christus, onze Hiren, door de werkingen van God, den Heiligen Geest. Amen. Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed. Een <coughs> Verheven, volstalige, enige, eeuwige En drie enige verbonds, Jehova God des hemels en der aarde, Die de hemel der hemelen hebt tot uw troon En deze aarde tot een voetbank uw heilige voeten op welke wij ons bevinden als nietige, zondige, stoffen en stervelingen. Die kracht is onze bondsbreuk in ons verbondshoofd, adem. van u afgevallen onszelf verkocht hebben aan de zonde, en aan de duivel en aan de dood. En geen behoefte hebben om ooit meer terug te keren. kracht is onze geestelijke doodstaat. Maar het u behaagd en beliefd heeft in de Zoon van uw hevig Die onze menselijke natuur aangenomen hebben. En bleef wat u was waarachtig God. Voor uw zion de weg te bewandelen. En naar de hel en naar de duivel en naar de dood. Om de duivel de kop te vermorzelen. De hel te sluiten. En de dood te verslinden. En de zonde te overwinnen. O God, was het niet dat gij een zoon gezond had, die gij daartoe van eeuwigheid verordineerd had, om zaligmaker te zijn van zondaren. Het was voor eeuwig gedaan en afgedaan, met alle vlees, want alle vlees heeft zijn weg bedorven. En er is niemand op aarde die goed doet, zelfs niet tot een toe. We zijn de dus stinkende en het geworden. Daar is niemand die naar u vraagt en daar is niemand aan u, die naar u zoekt. Dus zo bidden we dan van u op grond. Van die gezegende middelaarsverdienende zoon. Van uw even welvagen om wil gij. Een God zijt genadig en warmhartig. Langmodig en groot van goede dat het u bewegen en believen nog onder ons te willen werken. En onder ons te willen wonen met de krachtige werking van uw eeuwige geest. Opdat er nog eens zondaren getrokken zouden worden. Uit deze tegenwoordige boze wereld. Want ach hier de tijden die we beleven. zijn zo donker, zo ernstig. En haag gij openbaar dat er zo weinig van uw lieve geest is, dat we nog zondaren met de zonde schuld een oordeel te doen krijgen. Die leger leren kennen, dan zijn de slavernij van de zonde, de duivel en de dood verkeren. O grote God, gij mag daartoe dan door uw eeuwige geest nog zondaren wakker schudden. Want gij die slaapt en staat op uit de dood. Magt u nog eens bevestigen aan de een of aan de andere? We zijn de alle reizigers naar die ontzaglijke eeuwigheid. En gij vergunt ons nog te zijn in de genade tijd. En hier dat we geen zondags op na zouden houden. Want daar zijt u niet mee bevredigd. Maar dat de dienst van God, waarin ons gepredikt wordt, onafspeurlijke rijkdom, voor vloek, hel en onwaardige zondaren, en dat daar de is van gekend zouden worden. O God, wil u daartoe dan, door uw eeuwige geest nog krachtdadig en onwederstandelijk werken, opdat dat er onder jong en oud nog eens zouden geboren worden, van onder de water en dat gij nog eens weder kwam te brengen. Uit baas aan een weder kwam te brengen uit de diepte der zeeën. Ach, heren, er is toch voor u niets te wonderlijk. En gij zijt toch de getrouwen aan uw woorden vragen toch niet van u. Wat u niet geven kan, maar u zijt geen vrij machtig wezen. Een soeverein wezen. Ach, je zou ervan kunnen zeggen, ach, gaat naar mijn raad is echt mijn volk gedragen. Ach, gaat Israël staat op mijn effepan ijverig ijverig willen gaan naar mijn welwagen. Gaat en dan tot spijs, vet en tarrel doen groeien. En u ten bewijs hoe ik u kon vond, een honingbeker doen uit een rotsteen vloeien. En in de geestelijke zin hier is er een onverminderde overvloed, want in u is al de volheid. Ach heren, zou u nog wat kwijt kunnen en wat kwijt willen? Zou er nog plaats wezen bij de een of andere? In zover dan we nog zijn, mochten die onder de zonde was onder de schuld en de oordeel gaan? Zou er zou nog plaats wezen voor u en voor uw lieve zonen die gij openbaart op grond van recht. En verloren en schuldigen en in alle vloekwaardig, onwaardige zonden. Eerig, hij mocht zulks nog eens werken. En waar het mocht gevonden worden, nog genadiglijk versterken. Versterk hetgeen toch gij hebt gevroegd. En laat uw hulp door ons verzocht, al die vruchteloos vergen. En heren, al dat ze leren kennen de weg buiten hunzelf. Al dat ze het niet bij en in haarzelf zouden zoeken. Al dat ze de rechte gestalte wel zouden hebben. De rechte gestalte is dan we goddelozen worden die de hel verdiend hebt Opdat zich de hemel kon ontsluiten in de zoon van uw eeuwige wagen. En wil u daartoe je woord nog heiligen en zegenen. En dienst waarstellen waartoe gij het gegeven hebt. En hier in zoverre dat er dat gevonden mocht worden. Ach, het is u bekend hier wat er in de raten komt. Het is toch geen eigenschap. <tus> van den heiligen geest, dat we onszelf in slaap wiegen met onze ervaring en bevinding. Maar het is een eigenschap des heiligen geestes, die toch bedoelt de ere des vaders en de kroon van Christus en de zaligheid van zijn kerk. En ach, we moeten er wel blind voor wezen, als we niet merken dat dat de kracht des heiligen geestes en het werk des geestes is. Dat we dan die dierbare geest niet zouden blussen. En niet bedroeven door onszelf te handhaven in onze ervaring. Maar dat we door genade hebben ervaren dat de zaligheid buiten ons ligt in Christus. Om door het geloven Christus niet alleen te kennen en te huldigen. Maar ook door, door het zielzaligend geloof. Christus te mogen omhelzen en aannemen. En op grond van recht. Ach hier misschien. Dan er nog onder ons zijn. Die al zo doodbrakend over de aarde gaan. Ach het zou kunnen zijn. Dan er nog waren die daar wel van weten. En maar die in de nood en in de lende, in ontlediging, in ontgronding, en ach, dat u ze de 21 versierselen van Jezaja 3 toch kwam af te nemen, waardoor ze zich nog kunnen handhaven, dat u kaalheid en schurftigheid gaf, ledig gemaakt zijn dat de aarde nederzittende, want de dien dagen zal de zere spruit, tot sieraad en tot heerlijkheid zijn, daar kunt gij Christus kwijt in zijn sieraad namelijk de kleederen des zelfs. en de mantel der gerechtigheid in de toepassingen van uw dierbaar hart bloed. O God, u mocht het nog eens werken, ach versterkt dan hetgeen gij gebracht hebt, opdat ze niet zou geruchten, we weten dat u vrij soeverein wezen zijt, maar ach hier het kan toch alles wezen. Dat u je laat verdwijnt, ach, wat God, zou u dan nog redenen willen nemen uit u zelf? Al die groten doorbreken, door te breken. Wanneer ze uitgebrand zullen zijn door die geest des oordeels en der uitbranding, dan schiet er niets meer over als een uitgeleden. En een ontledigde zon daar waar Christus in intrek kan nemen. En waar het waar kan worden komt binnen mijn liefste. O God hoor nog uit de hemel. De vaste plaats van uw troon en woning. En hebt u die genade verheerlijk. Met medeweten voor eigen hart en leven Ach, hier, Dan we toch die ook en nederige zondaarsgestalte voor u in mogen nemen, doet ons toch de bewustheid in ons hart te omdragen, dat jagen naar heilig maken is doding van het vlees, en heren, in zonderheid de doding van het hoogmoedige vlees. Ach, wat hebben we toch nodig, onderscheiden lichtheren, of dat we door uw genade en geest geleerd en geleid zouden worden, om ingeleid te worden in de verborgenheid der ongerechtigheid, om ook ingeleid te worden in verborgenheid der godzaligheid, niet in de uitleving, want dan zijn we antinomiaans, maar dat we bewaard zullen worden voor de zonde, die ons lichtelijk omringt en dat we zouden jagen, ...naar de volmaaktheid dan nog eens eens... ...geheiligd voor eeuwig, onbesmet u... ...uit uw werken te loven, te prijzen en te bedanken... ...dat u daartoe uw woord aan ons nog zult willen heiligen... ...en zegen en dienstbaar stellen. En hier in zoverre dat er onder ons zijn die wettelijk verhinderd zijn... ...kranke, zwakke, kruisraalddragende... ...en waar ze zich ook bevinden in het ziekenhuis... ...heren, gij mocht ze nog genadiglijk gedenken... op die ons van deze plaats afhoren... ...en die het niet horen, maar... Uh, ...die nog het zei, een woord overdenken... ...ach, heren, gij mocht ze nog genadiglijk een zegen schenken, ...zoals u weet wat er nodig is om gekend te moeten worden... ...en getroost te leven en te sterven... ...waar dat gemist wordt... U mocht nog eens werken. Een levende godsgemis naar de levende God. O heren. Gedenk <coughs> ze daartoe dan nog ten goede. In zonderheid ook oude vandaag. dagen. we wezen of wedernaast. Eenzamen en verlaten. Wat zwanger is of gebaard zou hebben. Gij kent alle noden en behoeften. Gij mocht ze nog genadiglijk vervullen in behoefte, heren. Nog een oproep van een vader, die met vrezen vervuld was omtrent zijn vrouw zoveel weken in het ziekenhuis. In deze morgenuren verblijd is geworden met de geboorte van een zoon. Boven verwachting, boven bidden en denk het gemaakt hebt zoals u het alleen maar kon maken. Ach, dat ze verwaardigd mochten worden. Bij de vrezen waarmee men vervuld en wij met hen vervuld waren. Wat zou daar de afloop van zijn, heb u het nog weer wonderlijk gemaakt. Gij mocht nog geven dat het in één keer zou zijn tot u de weldoener. En ze mochten eindigen in de weldoener. Niet alleen in de weldaad grootachtig, maar ook de weldoener die nog bewezen heeft nog geen lust gaat hebben in, het, in de dood van het moeder die nacht van haar kind. Heere, gedenkt ons voorts nog met onze kinderen, onderwijs en personeel. Gij mocht ook middelijk te middelen nog zegenen, heiden. Gedenkt uw getrouwe knechten, zowel hier als elders in ons diep verzonken land, als ook in uh, de buitenlanden, in het bijzonder ook op de zendingsvelden, we dragen er ze aan uw God en uw genade aan. Gedenkt in zonderheid ons diep verzonken land. Verzinkend volk en verscheurde kerk. In uw toren nog des ontfermens. En wil uw woord nog heilige zegenen. En dienstbaar stellen waartoe gij het gegeven hebt. Uw Gode tot dankzegging. Ons tot zaligheid uitbreiding van uw koninkrijk en dat om het bloed desverwonds om Jezus willen Amen <tie> En mijn hoort kunt u indenken dat hier een geoefend kind van God aan het woord is een doorgeleid kind van God kunt u het indenken <tie> Hier is een mens, waarvan we vinden, heeft deze man bijzondere zonde gedaan. Dat is ook nog niet bewezen. Sommigen verwijzen wel naar Davids val, maar dat is ook nog niet bewezen. Maar wat vinden we dan dat hij onder de Kastijdingen gods was? We lezen van Job dat God van hem zegt dat die man was oprecht en God en wijkende van het kwaad. En toch kwam God hem met de roebels bezoeken. Verloren op een dag al zijn kinderen, al zijn rijkdom, al zijn haven, al zijn goederen en een poosje later zijn gezondheid. Waarom komt God, zouden we de vraag kunnen, waarom komt hij toch soms zo te handelen Parasas zegt het, die in de zonde leven, die worden dik en vet. En hun bestraffing, we weten ze niet wat het is. En van zijn volk staat het steeds maar en houdt in gedachtenis dat het zo blijft. In de wereld zult gij verdrukken hebben. Er is niets af te doen. Vinden we hier dat het dichter er eerst nog handelt over. Dat hij toch onderzoekt bij God of dat hij wat hij onderworpen is, dat het toch niet in uw toren goed is. Dus hij kon schier niet onderscheiden of dat God hem bezocht in zijn toren of in zijn kastijding. En daarom zegt hij, slaat mij toch met medelijden gelijk een vader doet. En waar komt hij dan weer terecht? In de schuld. En er is geen schoon verplaatsen. En die niet op de bekering leven of op de rechtvaardigmaking leven. Want die komen nooit in de schuld. Maar die uh, de grond eruit verloren zijn, die komen steeds in de schuld. We goed over nadenken hoor. Goed bekeerde mensen die komen nooit in de schuld. Maar door God en Heilige Geest bediende die komen steeds in de schoppen. En dan kan het nog wel eens waar wezen, dat ze nog niet eens in kunnen komen wanneer ze willen. Nee. Ach, dan kunnen ze nog wel eens begeren. Om met deze dichte dag je nog eens te mag doen, heren. Vergeef me aan mijn zon, uw schon. Ach mijn heer, daar moeten we eens even ernstig over nadenken. Dat er niet eentje is zolang we hier op de aarde zijn. Krachtens de inlevende, inlevende zonde. En krachtens de smedderzonde. Ik heb het niet over openbare zonde. Maar krachtens de enkelevende zonde. En het inlevende verderf komt er hier nooit gedeen boven de zonde uitgegroeid. Dit meentje staat veel te hoog. Die zijn nog nooit van de zetel van de rechtvaardigmaking. En dan ze het zo goed van God geleerd hebben afgestoten. Maar als we daartoe verwaardigd maken worden mijn hoeders. Gaan we steeds dieper afdalen. In ons verderven wat we in onszelf zijn. Wat mee zou kunnen brengen. Dat een apostel gaat snakken en eigen voor eeuwig af te wezen. Om één ding zeg graag mag hij begeren naar de hemel. Om één ding, om één oorzaak. En die man mocht er met zijn 21ste jaar al naartoe. Om één zaak mag hij begeren naar de hemel te gaan. Waarom dan? Om van pijn af te wezen, om van oorlog af te wezen of van vijanden af te wezen. nee. Om voor eeuwig van de zonde af te wezen. Dus als die godzalige man, die met zijn 21ste jaar snakte, en die nagekeken kon worden in godzaligheid, met zijn 21ste jaar snakte om bij God te wezen, om van de zonde af te wezen. Je merkt wel. Oh, mijn ouders. Dat is het schoonste eigenschap van het zaligmakend werk des Heilige Geest. Als we als goed bekeerde mensen de aarde kunnen gaan. Dan moeten we geëerd worden. En dan moeten we gekroond worden. Maar God ontkroond en onteert En we komen in de schuld van God Echt Gelukkig is gebeuren. Gelukkig is gebeuren. Ach mijn hoeders weet je wat er dan gebeurt. Ach, dan kan een arme zondaar, die zichzelf schuldig weten, en die geoordeeld over de aarde gaan, kunnen zelfs een honing zuigen uit het leven van een kind van God. Als ze uit hun mogen horen, dat ze ook niet te boven kunnen komen, ik, ellendig mens. Daarom, hier vinden we mensen die moet, en naar aanleiding van wat Christus toch zelf achtergelaten heeft. In het allervolmaagste gebed vergeef ons ons. Bekeerde te worden. Oh, met Jeremia er iets van te leren met de ganse kerk. Bekeer ons toch, ze zullen we bekeerd zijn. Dan weten we hier de vruchten van. En welke vrucht is dat? Dat is...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 Dat ze nog niet eens in kunnen komen wanneer ze willen. Ach, dan kunnen ze nog wel eens begeren. Om met deze dichte dag dat je nog eens te maken doen. Heren, vergeef me aan mijn zon. hoog het schoon. Ach, mijn hondes, daar moeten we eens even ernstig over nadenken. Dat er niet eentje is, zolang we hier op de aarde zijn. Kracht is de inleven levende zonde en krachten de smedderzonde. Ik heb het niet over openbare zonde. Maar krachten de enkelevende zonde. En het inklevend verderf komt er hier nooit gedeemd boven de zonde uitgegroeid. Dit mens is daar veel te hoog. Die zijn nog nooit van de, de zetel van de rechtvaardigmaking en dan ze het zo goed van God geleerd hebben afgestoten. Maar als we daartoe verwaardigd maken voor de mijne houders. Gaan we steeds dieper afdalen. In ons verderven wat we in onszelf zeggen. Wat mee zou kunnen brengen. Dat een apostel gaat snakken en eigen om er voor eeuwig af te wezen. Om één ding zeg graag mag je begeren naar de hemel. Om één ding. Om één oorzaak.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 naar zijn 21ste jaar snakten om bij God te wezen. Om van de zonde af te wezen. U merkt wel. O oh, mijn God. Dat is het schoonste eigenschap van het zaligmakend werk. des Heiligen geest. Als we als goed bekeerde mensen aarde kunnen gaan. Dan moeten we geëerd worden. En dan moeten we gekroond worden. Maar God ontkroond en onteert.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 dat ze ook niet te boven kunnen komen. Ik ellendig mens. Daarom. Hier vinden we mensen mens die moet. En naar aanleiding van wat Christus toch zelf achtergelaten heeft. In het allervolmaagste gebed. Vergeef ons onze schulden. Dat waren kinderen van de vader. Onze vader in hemel. En die moesten nooit kwamen ze te boven te bidden. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden. Naar. Ik kwam ze niet te boven. Nee. Ach mijn ouders, Wanneer we onszelf niet kunnen handhaven. Als een goed bekeerd mens. Maar als een arme onbekeerde toer. Om oh, met Jeremia er iets van te leren met de ganse kerk. Bekeer ons toch. Zo zullen we bekeerd Zijn. Dan vinden we hier de vrucht ervan. En welke vrucht is dat? Dat deze dichter zegt, vergeef mij al mijn zonde, die we hoogheid schonden. Ach, die neemt het zo licht met de zonde niet, mijn hond. Anders kunnen we het nog aardig lichtvaardig met de zon. Ach, kunnen we nog meer handelen. Maar dan gaat hij zeggen, vergeef mij al mijn zonden. Die we hoogheid schonden. En die drukte hem zo ten hier dat hij zegt: Ik ben verzwakt door hier. Genees mij, red mij het leven. Gij ziet mijn benen beven, zo slaat uw hand, meneer. God, die had hem minder schuld gebracht. Ja. Onszelf krijgen we nooit in de schuld. Nee. Dan zoeken we het wel te boven te blijven. Maar als God het een keert, die komt het om mijn is dan kan er wel eens een ogenblikje van beven aanbreken. Ja. Als we de zonde krijgen te zien in het licht van Gods majesteit. In het licht van Gods deugd. Daarom zegt hij in het vierde vers nog. Ach, hij wenste toch bij vernieuwing. De lieflijkheid van Gods aangezicht weer eens te mogen ontmoeten. Ja. En weer eens de bewustheid en de verzekering van de vergeving het herzonde te maken ervaren. Daartoe Dan vragen we in dit morgen uur waar uw aandacht. Naar aanleiding van het ons straks voorgelezen. Een zevende kapitel uit de profeet Micha. En we lezen daar maar voor. De drie laatste verse hoofdzak was al het achttiende. Maar laat ik alle drie de verse maar voorlezen. We noemden u... Micha 7, vers 18, 19 en 20. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijn er erfenis voorbij gaat? Hij enhoudt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich zeker onze weder ontfermen. En zal ons ongerechtigheden dempen. Ja, jagen, zult al haar zonden in de diepte der zee werpen. En gij zult Jacob de trouw Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vader van oud dagen af gezworen heeft tot zover. We zouden naar aanleiding van onze tekstwoorden hier kunnen handelen ten eerste over... Uh, de God des Eids en des Verbonds. Om dan ten eerste stil te staan bij Verbonds genade. Ten tweede bij, bij Verbonds liefde. En ten derde bij Verbonds trouw. Ten eerste bij Verbonds genade, naar aanleiding dan van het eerste vers. En... Uh, verbondsliefde naar aanleiding van het laatste gedeelte van het eerste en dan het tweede vers. En verbondsgenade, verbonds trouw naar aanleiding van het laatste vers. En voordat we daarvan spreken, zingen we vooraf van de 103e psalm. We noemen die psalm 103, uh, vers 5 en 6. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, Nog eeuwiglijk zijn graamschap ons ontleiden, hij is het. Die ons zijne vriendschap biedt, hij handelt nooit. Met ons onze onze zonden, hoe zwaar. Hoe lang wil we zijn wetten schonden, hij straft ons. Maar naar onze zonden niet. En wat er verder volgt, hij is zo hoog, zijn troon mag boven de aarde wezen. We noem dit vijfde en zesde vers van psalm 103. Zaak, dat Micha, die hier als het ware een toepassing komt te maken op zijn predikatie, zijn eigen naam komt te verklaren in het wie is gelijk als God. En Micha betekent wie is aan God gelijk. En waar nu deze profeet geprofeteerd heeft in de tijd van Agas, Jotam en Hiskia, zonderheid in de tijd van Agas, een zeer droevige tijd. Zelfs ook in de tijd van Hiskia, wel hij een reformateur was, was het volk zich niet bekerende met haar ganse hart. En dan vinden we zo dat diezelfde man in het begin van het kapitel gaat handelen hoe dat het gesteld was met de staat van het land en volk. En dan vinden we dat hij ook dus zijn eigen persoonlijk leven daar nog in aanhaalt. Wanneer dat jou al begint, aaijt mij want ik ben als een, uh, die, wanneer de zomervruchten ingehaald zijn... Mijn ziel begeert vroeg rijpe vrucht en er is geen. <coughs> dus we zouden zeggen een onvruchtbare en een geesteloze tijd. Dan gaat die handelen de goede tieren en is vergaan uit de landen. En er is niemand meer oprecht. Dat is ook een tijd geweest. Niemand meer oprecht zegt hij. Ze worden te malle bloed, ze jagen iederlijk zijn en broeder met jachtgaren. En dan gaat hij nog handelen over de, de beste van hen, is als een doornenheg. Dat oprecht is scherper als een doorn en de dag uw wachter, uw bezoek is gekomen, u zal gaan lieder vertellen. Werpingen wezen. God die ging hier handelen over het middel van de profeet over de naderende oordelen. En zegt die gelooft een vriend niet. En vertrouwt hij dat de voornaamste bewaart de deuren voor die in uw school slaat. Want de zoon veracht de vader. De dochter staat op tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder, eenmans huisgenoten, de zal zijn vijanden zijn. Dus het was wel een troevige tijd waarin Micha in leefde. En die paal stond voor de waarheid, stelde zijn ziel tot een roof. En wat vinden we dan? Dat hij nog niet eens gaat beschuldigen anderen, maar dat hij zegt, maar ik... Zal uitzien naar de heren. Ik zal wachten op de God mijn zeils. Mijn God zal me horen. Dus in het midden van zo'n pooltje was er nog een bidder. Was er nog een bidder. Dat al was het hoe donker dat het er ook uitzag. Was er nog een bidder. En wel een zodanige bidder. Die zegt. Dat wanneer de vijand hem bespot. Verblijft u niet over mijn vijandelen, wanneer ik gevallen ben, zal ik weer opstaan enzovoorts. Ik zal des heren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Ik zal des heren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd, totdat hij mijn twist wist. En dan gaat hij verder doen, zodat God met zijn oordelen zal komen. Totdat hij komt bij het, het 13e vers, het e vers. En dan begint hij met gebed. Gij dan, wijd uw volk met uw staf. De kudde uw erfenis die alleen woont. In het woud, in het midden, eens vruchtbare lands. Laat ze weiden, in Bazan ba en Gilead als in de dagen van oud. En dan begint God met eerbied gesproken, antwoorden op die man zijn klachten, in die man zijn ellende, in de staat van ellende waar ze in waren, en dan gaat hij zeggen, ik zal haar wonderen doen zien als in de dagen toen gij het Land uittocht. Dus dan gaat hij handelen over, wanneer we zelfs hier vinden in dit boek Micha, steeds gehandeld over de oordeel, dat hij zijn wonderen zal doen zien. En dan dat de heidenen zullen zien en beschermd worden, als dus God wonderen zal doen. En dan komt hij ten laatste tot onze tekst: in alle beroeringen, en dat hij uit gaat roepen wanneer de Heer gaat handelen over wonderen te doen. En ze zullen stof lekken als een slang. Als kuipen die er zullen ze beroeren met haar sloten. Ze zullen met vervaardheid komen. Zal den Heer onze God en zullen voor u vrezen. Uh, dat is het einde van zijn gebed. En dan vinden we uh, dat met eerbied gesproken het antwoord op het gebed. Wanneer dat hij gaat zeggen wie is gelijk een God. Wie is een God gelijk gij. En uh, waarom wie is een God gelijk gij. Die de ongerechtigheid vergeeft. We zeiden in de eerste plaats stil te staan bij verbondsgenade. En waarom? Wel het laatste vers wijst ons naar de verbondsgod. Die aan Abraham gezworen had. Dat het land waarop dat hij was hij zijn volk geeft, zijn kinderen geven zou. En... Toen heeft God een verbond met Abraham gemaakt. Zelfs zodanig dat God door de stukken doorging. Door de stukken doorgaande, wanneer daar een os of een koe geslacht werd en men maakte een verbond, dan gingen de verbondsmakers door de stukken door als een bewijs dat ze ingingen op de voorwaarden van dat verbond en wanneer ze niet zich zouden houden aan dat verbond, zouden ze zelf in stukken gehouden of er vee in stukken gehouden worden. Want er was niet erger als verbreking van het verbond. Daarom vinden we nog dat Zedekia... Uh, dat Nebukadnezar een verbond met hem gemaakt had met Zedekia. Dat hij het jaarlijks op zou brengen en dan vinden we dat hij het verbond verbroken had. En hoewel het een verbond was tussen Nebukadnezar en Zedekia, oh God kwam bij Zedekia dat verbond. Daar kwam God op terug omdat hij verbreken was. Dat was wel een ander verbond. Uh, maar hij was toch, het gevolg daarvan is dan zijn ogen uitgegraven dat hij zijn kinderen voor zijn aangezicht heeft zien slachten. In hoofdzak dat hij een verbondsbreker was. Daarom, we gaan hier niet uitweiden mijn hoordes. Uh, daarom is de verbondsbreuk van Adam zo vreselijk geweest. Er wordt zo lichtvaardig over het werkverbond gesproken. Maar Adam is, heeft bewillig in de voorwaarden van dat verbond. Namelijk gehoorzaamheid aan de door God ingeschapen wet. En de proefgebod was of dat hij gehoorzaam zoude zijn aan de voorwaarden van het verbond waarin hij bewilligd had. En hij is een verbreker geworden van dat verbond. En krachtens dus de verbreking van dat verbond kwam die onder een drievoudige dood. De geestelijke dood, de tijdelijke dood en de eeuwige dood. En nu kan Adam in de eeuwigheid en wij met hem niet, kan ooit dat meer herstellen. En het is ook de grootste dwaasheid en een vrucht van onze geestelijke dwaasheid en blindheid, als we nog menen, daar iets van te kunnen herstellen. Aan het verbroken werkverbond. God eist een gehoorzaamheid. Dat ik heilig onbesmet zondeloos zal leven. Zo niet, lig ik onder het vonnis ter verdoemenis. Kan het in de eeuwigheid voor God niet meer goed maken. Daarom is het zo'n scherpe leer. tegen de eigen gerechtige werkheilige. Die zichzelf zoekt te handhaven. En zichzelf probeert aangenaam te maken en nog meent dat hij het is ook. Aangenaam voor God, en het is niet zijn werkelijkheid. Daarom wil ik hier nog even tussenvoegen. En laat wanneer er nog onder ons zijn, u niet misleiden door de satan, of dat je te veel zonde hebt, te lang gezondigd hebt, te oud gezondigd hebt. Ja, vermenigvuldig dat maar. En je zou nog graag een ander mens willen zijn en rechte te hebben. Ja, al is het dat je wijs gemaakt wordt. Er is geen genade voor je, want je hebt tegen de liefde, tegen het verbond en gezondigd en tegen de prediking enzovoorts. Laat u niet misleiden. We vinden hier wie is een God als gij die de overtredingen de ongerechtigheden vergeeft. Daarom leg ik er bij vernieuwing weer de nadruk op. Dat wanneer we geen behoefte hebben aan de vergeving der zonde, We in het werkverbond zitten gebonden. Want de hoofdinhoud van de ganse leer der zaligheid is. De vergeving der zonden. Neemt de vergeving der zonde weg mensen. En dan kunnen we de op al dichtklappen waardeloos. Dan kunnen we de catechismes en de 37 artikelen wel afschaffen, want ze zijn waardeloos. De hoofdinhoud van de ganse der zaligheid is de vergeving der zonden. En uw adem u een arm deelt al, als we ze ons eigen vergeven. Dat gemakkelijk genoeg. Met een tekst en met een versie en met een toestandje en met een beetje moed en met een beetje hoop kunnen zo ons aardig leven. Maar houd er rekening mee eh, dat bij God blijft er staan een openstaande schuld. En nu vinden we hier weer bij vernieuwing. Eh, bij welke tijd of dat er ook beleefd werd. Hoe donkerder dan de tijden ook waren. Ach, dat het toch van kracht blijft. Wie is een God als gij? Waarom zijt gij zo'n wonder doen, God? Gevergeef de ongerechtigheid. Ja. Ik leg hier weer de nadruk op mijn hoeders dat God ten eerste, krachtens het verbond, welk verbond met Abraham in het laatste, we zeiden de trouw van dat verbond, het laatste dat God en Abraham de verbond vertrouwen gebleven is. Maar wat is het verbond met Abraham? in afschaduwing van het genadeverbond. Abraham heeft God niet gezocht, maar God heeft Abraham gezocht. Net zo binnen als dat God het genadeverbond kwam te openbaren aan Adam, heeft God Adam niet gezocht, Adam heeft God niet gezocht, maar God heeft Adam gezocht. Adam had nooit meer een God gezocht. Die had de zonde, de duivel en de dood en de hel gekozen. En maar God kwam hem opzoeken. En die gaat handelen uit het verbond ter genade. En dan vinden we hier dat de profeet Micha daaruit handelt. We zeiden, uh, verbondsgenade. Ach, wie is een God? Gelijk gij die de overtredingen vergeeft. Maar op grond van welk verbond? Van het genadeverbond. En hoe kan God de zonde vergeven? Alleen op voldoening en voorwaarden die hij gesteld heeft aan de eisen van het genadeverbond. En dat was in hoofdzaak in de middelaar des ja, maar het is Oud-Testamentisch. Ja, net het is Testament testamentisch maar ik lees in Micha 5. Dat diezelfde man die wijst al naar Christus. Gij, Bethlehem, Judah, <coughs> zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mijn voortkomen, de heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgennen zullen zijn van de dagen der eeuwigheid. Daar wordt door Micha al gewezen. Op die komende verbondsmiddelen. En het vrucht van die verbondsmiddelen handelt hier. Dat God met voldoening aan zijn heilige gerechtigheid. Mild is in het schuldvergeven. Wanneer we dat hier vinden. Wie is een God als gij? Wie zou we dat uit gaan roepen? Wie zou er dat uit kunnen roepen? Wie is een God als Schei? Er zitten er hier vanmorgen ook nog onder ons. Ach, dat je eens even moet overdenken. Wie is een God als Schei? Waarom zegt hij? Er zijn zoveel andere goden geweest. In de tijd van Israël waren er zoveel andere goden Die men diende ook, zelfs in de tijd van Agas. De koning van Juda, die zelfs andere goden erop nahield. En zelfs wanneer dat hij in Assyrië geweest had een altaar zag, zo moest hij erin in een tempel hebben. Andere goden, wel Godsdienst. Agras die had ook Godsdienst. En wanneer dat hij in strijd raakt met Assyriërs en de Heere zegt door middel van Jezaja eist een teken. Hij zegt, ik zal de heren niet verzoeken. Dan zegt hij zegt, u zal ik u zelf een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. En een zoon zoonbaar. En zult zijn naam heette Emmanuel, God met ons. Dus wanneer ik hier vind dat hij uitgeroepen, wie is zijn God gelijk? Gij, die de ongerechtigheid vergeeft, wijst hij ook tevens naar de tweede persoon in het aanbiddelijke goddelijke wezen, die de vergeving verworven heeft. En wijst hij in de derde plaats naar de derde persoon van het goddelijke wezen die ons verzekert van de vergeving. Zodat, uh, mijn hoordes, wanneer er nu geen behoefte is aan vergeving. En nu komen we tot het gewichtige en het noodzakelijke. En ik doe een beroep op uw conscientie. Wie heb er behoefte aan vergeving? Zouden er die onder ons nog gevonden worden, die behoefte krijgen aan de vergeving der zonden? Overdenk het toch eens in ernst, mijn houders. Onvergeven zonden komen nooit in de hemel. Ach, neemt zeggen we de vergeving weg. En de leer der zaligheid stort als een kaarthuis in elkaar. Maar krachtens dat onverhandelijk en even genade verbond is God een God die vergeeft alle ons ongerechtigheid. Ja. Halloar als het zand aan de noever der zee. Dan vergeeft God de zonde. Maar dan moeten er zijn die de zonde vergeven moeten worden. Dus die behoefte krijgen aan de vergevende zonde. Dat zijn ze niet die altijd donder zijn en proberen om dreigen op te knappen. Nee, die hebben die nodig. Dat zijn ze niet die met de bevinding zichzelf van een indruk en dergelijke en een tekst en een vers op de been houden. Dat zijn ze ook niet. Die hebben genoeg. Die hebben genoeg aan de vermeende ervaring. Dan zijn ze ook niet. Die zich goed zo, goed zo verzekerd zijn, de God met haar begonnen is. En die uit die verzekering de grond van de zaligheid maken. Dat zijn ze ook niet. Die zijn het dan, die met de schuld geballast gaan vergeven. Nou ja, dus wil ik het erg duidelijk zeggen, die niets meer overhouden als alleen de schuld. Die niets meer overhouden als alleen de zonde. Al met gij meer hebt als zonde, hebben we te veel. Zijt gij wakker, Hoor dan, des heren woord. Al wat we meer hebben als zonde, is te veel. Weet je waarom? We kunnen krijgen onze de ook niet anders als zonde. Dat is het hoogste cijfer dat we kunnen bereiken dat we zonder zijn. Daarom staat een tollenaar. Voor het aangezicht. De dus heren, niet heren dat hebben gedaan en dat hebben gedaan en dat hebben gedaan. En dat vond ik wel verschrikkelijk erg dat ik dat gedaan heb. Nee, hij zegt, oh God, wees mij zonder. Hij was het van zijn hoofd tot aan zijn voeten toe. Dat is het grootste geheim van de vergeving der zonde. Ik zeg het grootste geheim van de vergeving der zonde. Zo komt het mijn horens dat God zo weinig kwijt kan om de zonde te vergeten. Ach, als we aan het optellen zijn, onze toestanden, bemoeienissen, uitreddingen enzovoorts kan we aardig bij wat bij elkaar tellen. En we kunnen er een bekeringje van maken, we hebben geen zonde. Maar juist, mijn hoeders, waar soms in zonderheid, die waarachtig met de zonde geballast worden en geballast gaan, die worden soms het meeste geplaagd. Anderen kunnen gerust heen gaan, waarvan staat W, de geruste Sion. En de zekeren op de berg van Samaria, die kunnen gerust heen gaan. Maar er staat dat wee over uitgesproken. Uh, die daar zitten op de koetsen van de wet, En uh, die zo rustig kunnen de leven niet. Nee, mijn houders, als het waar gaat worden... Ach, dan moet het er bij tijden uit als stoom uit de ketel. Vergeef, vergeef mij al oh, mijn zonde, die we hoogheid schonden. Want mijn zonden, mijn hoordes, dan wanneer het leren, die leren ons dat we ons leven slopend is, totdat we straks van ouderdom uitgeleefd sterven. Dat is de vrucht van de zonde. Dat een mens oud gaat worden, dat hij versleten raakt en dat hij ziek gaat worden, dat hij pijn gaat lijden, Daar is de eerste oorzaak van, eh, dan de zonden zijn slopend, de zonden zijn vermoordend. Daarom wanneer de zonden gekend worden in haar gehalte, en we leren ze kennen in het licht van Gods woord. Ach, dan hebben we niets meer als zonden en de gevolgen daarvan zijn onderworpen allerhande lijnen. En dat is nou voor God nooit meer goed te maken, maar nou is er eentje die het goed gemaakt hebt. Dat is die gezegende middelaar des verwonds, waarvan we hier vinden, die voldaan heeft aan de eis van de goddelijke gerechtigheid, waarop God de Vader met de eerbied gesproken de zonde vergeeft. ...en voor die in het leren kennen het uitbarsten... ...wie is er wat gelijk als gij... ...die de ongerechtigheid vergeeft... ...wanneer dat hij hier zegt... ...en de overtreding van het overblijfsel ...zijns volks voorbij gaat. Hé... Hey. ...de overtreding... ...we hebben een tijdje geleden al eens gesproken... ...dat ongerechtigheid... ...is opstand tegen God. Overtreding... ...is iets zoveel als een wetsovertreding. En dat we hier nu vinden... ...ten eerste de ongerechtigheid vergeet... ...en de overtreding... ...van het overblijsel zijns volks ...voorbijgaan. Wat wil dit zeggen? Eh, dat God zegt... ...nou ja, jullie nemen het zo nauw niet met de zonde. En je doet nogal zonde, maar eh, daar ga ik maar voorbij. Ik moet zeer voorzichtig wezen. Dat we geen antinomiaanse grondslag leggen. En toch is het de waarheid, mijn houders. Dat wanneer we werkelijk in de doorleving er staat hier een overblijfsel des volks. Dan is er als vrucht van het genade vervond. Dat Christus niet alleen verworven heeft de verzoening... De verlossing, maar dat hij ook altijd voortreedt in zijn voorbeddingen bij den vader. Want ik doe een beroep op uw conscientie, als je eerlijk mag wezen, je hebt er wat van geleerd, van God geleerd is. Zou dan de satan elke dag, eerlijk wezen hoor, zou dan de satan elke dag als de verklager der broederen je niet aan kunnen klagen bij God, Zou de verklager der broederen, de Satan, die nergens zo'n haat tegen heeft als tegen de, de leer van de vergeving der zonden. Zou die geen recht hebben om ons elke dag aan te klagen bij de God. Waarom dan? Ja man maar, ik leef netjes. Ik begin morgens met gebed. Ik lees nog een stukje uit de Bijbel. Doe wat smiddens ook en s'avonds ook. En ik vraag s'avonds ook nog een gebedje. En dan vraag ik ook nog een vergevende zondag verder. Ben ik me nog niet zo bewust dat ik zoveel kwaad doe. Ik ben voor mijn huisgezin goed. Ik ben voor mijn vrouw en kinderen goed. Ik ben voor mijn arbeid goed. Rr. Maak het je maar op. En dan schrijft God onder het alles een grote nul. Ja. Daar schrijft God onder een grote nul. Maar als je de dag moet beginnen en moet bedenken, wat is mijn eerste gedachte, is die Godheergevend. Mijn eerste gedachte. En mijn eerste gebedje dat ik doe, bedoel ik daar in de eer van God. En mijn kracht die ik van God bekrijg, besteed ik die in de dienst van God. En gaat dan het dagje eens naar wat er dan van overblijft. Ach, dan zal er niets overblijven. Vandaar het, mijn orders dat zelfs wanneer Jacob eh, door genade uit paddenaar aan, dan vinden we niet dat hij zegt, ik heb zo mijn best, ik ben geringer, zegt hij, dan al deze weldadigheden en trouw die God aan me bewezen heeft. De kennis van onszelf verhoogt en verheerlijkt God. Die het diepste ingeleid worden. In de diepte van de val zal het hoogste God verheffen. En Christus. Wanneer we hier vinden. Dat hij zegt. En de overtreding van het overblijfsel uur volks voorbij gaat. Met andere woorden we zijn op grond van de voorbidding van Christus. Gaat God die overtreding voorbij. Dat wil zeggen. Hij ziet geen zonde in zijn Jacob, nog overtreding is in zijn Israël. Denk erom dat het nooit iets is om, maar op de zonde, om door de zonde door te leven en op de zonde en op genade te zondigen. Dat is het grootste gevaar dat er is. Het is wel waar wat een onderwijzer zegt als uit zwakheid soms in zonde vallen om aan Gods genade niet te vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overigens God een eeuwig verbond ter genade met ons opgericht Maar dan zeiden we in de tweede plaats de liefde in dat verbond. Wanneer dat hij zegt, hij haalt zijn toren niet in eeuwigheid, maar hij heeft lust aan goede tieren. Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid ten eerste. De liefde in het verbond. Door het bloed van Christus is Gods toren geblust. En dan heeft hij lust aan goede tieren. De liefde van dat verbond. En dan gaat hij nader verklaren in het volgende vers. Wanneer dat hij zegt. Hij zal uh, zich onze weder ontfermen. En hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult alle haren zonden in de diepte der zee werpen. Merkelijke zaak wanneer u hier vinden. Want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich weder ontfermen. Dus hij heeft zich gehouden alsof dat hij niet ontfermend was. Hij heeft zich gehouden alsof hij zich gekastijd heeft. Hij heeft zich gehouden omdat hij getorend heeft. Hij heeft zich gehouden omdat hij de zonde gestraft heeft. En uh, gekastijd heeft. Maar nou vinden hij zal zich zeker ontfermen. En openbaart zich dat. In het weg doen van de zonde. Wanneer ik hier eerst lees. En hij zal hun ongerechtigheden dempen. Dempen, wat doet men? Een stinkslot, een plaats die stinkt waar vuiligheid is, probeert men te dempen. En mijn herders, zo komt God de ongerechtigheid van zijn volk te dempen. Te dempen zouden we ook nog over kunnen brengen in blussen. Neem bijvoorbeeld iets dat brandt. En dat wordt de brand geblust, de brand gedempt. Zo komt God met eerbied gesproken, mijn hoeders, met de zonde te doen. Ze te dempen dat ze niet meer te vinden zijn. Hij zal hun ongerechtigheden dempen. En hij gaat nog even een stapje verder als hij zegt. Ja, gij zult. Eerst vinden we nog. Hij zal onze ongerechten, hij zal onze weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheid gedempen. Ja, gij zult al haar zonden in de diepte der zee werpen. Niet aan de zeekant, want aan de zeekant heb je nog eppen voet. En als je aan de zeekant nog eppen voet hebt, en er zal een wagen met vuil neergeworpen geworpen worden. Dan zou er een ogenblikje wanneer het hoogwater, dan zou het niet zien, maar wanneer het water weer zakt, eh, dan komt het verder voor de dag. Nou vinden we hier een opmerkelijke uitdrukking. Hij zou hun ongerechtigheden, hij zou al haar zonden eh, werpen in de diepte der zee werpen, de diepte der zee. Ik heb gelezen, in hoever, of dat het waar is, weet ik niet. Maar dat er in de buurt van Japan uh, de pijl, uh, de maat van de zeediepte niet te pijlen is. Dat er geen diep lood is die daar het pijl de grond van kan vinden. Dus als het waar is, zeggen we, <kuggen> de diepte der zee, dat zou een, blij, een bewijs wezen van de diepte der zee waar men geen grond kan vinden. En nu vinden we hier mijn dus verbondsliefde: Dat hij de zonde werpt als in de diepte der zee. Zodat ze in de eeuwigheid niet meer te vinden zijn. Voor degene die nodig hebben, vergeef mij al mijn zon. Wanneer uh, men hier in de tijd, en dat heb ik misschien ook wel eens gelezen, dat er wapenen zijn of uh, die men hier of daar in de zee weg laat zinken. vele schepen met uh, verschillende uh, bijzonderheid, vergiftige gaswapenen, waardoor men elkaar kan vergiftigen dat men zo'n geheel schip naar de diepte der zee laat gaan. En wat niet meer gevonden kan worden. En mijn ouders, zo is het ook met de zonde van zijn volk. Ik vind hier zulke een wonderschone en een wonderbare zaak. De zonde geworpen in de diepte der zee, die kan je niet vinden. En als het ware zeggen we dat er nog een plaats is. Waar men de dieploot de grond niet gaat vinden, dan is het wel in de zee van de goddelijke liefde. Dat is een sultanlijke zee, mijn ouders. Ze is van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Daarop Paulus vanuit, hoe diepte des rijkdoms, bij de der wijsheid en der kennis van Gods. Onder spreelijk zijn godsgedachten, onder grondelijk zijn onder oordeel. Wie is een God als gij? En elk een die het ooit in zijn leven mag ervaren. En die zal nooit eens uitroepen wie is een God als gij? Die is godzalig geworden. Want het wordt het grootste wonder van alle wonderen. Het is een wonderde schepping van hemel en van aarde. Het is een wonder dat zonne en manen sterren bestaan. Het zijn wonderen die Christus gedaan heeft in herstelling van ziektes en krankheden. Maar het grootste wonder wordt dat onze zonden geworpen worden in de zee van eeuwige en vergetelheid. Daar je ze zou zoeken en niet meer kan vinden. En waar God ze achter zijn rug komt te werpen in de diepte der zee. Ach, dan met eerbied gesproken gedenkt God niet meer aan de zonde. De vergeven zonde bij God vandaan zijn bij God met eerbied gesproken niet meer in gedachtenis. En wel gelukzalig als we er iets van mag leren, dat is ook ons straks, want als we in de hemel zouden mogen komen. En onze zonde werd in in gedachtenis gebracht, werd de hemel in hemel meer. Eerlijk waar mijn houders. Als we in de hemel mochten komen. En je zou daar nog bij je zonde bepaald worden. En zelfs soms bij de dadelijke zonde die we hier gedaan hebben. Dan zou de hemel geen hemel zijn. Dan zou je daar nog brullen vanwege je zonde. Maar omdat God ze werkt in de diepte der zee. En ze in de eeuwigheid niet meer gedenkt. Daarom zeiden we de liefde van dat verbod. God, kom op geen vergeven zonde terug. Ik zou dat wel op uw ziel willen binden. Hier, mijn hoorde, kan men nog terugkomen op vergeven zonde. Wat zeer goddeloos is. Ja. Als men elkaar hier wat vergeeft en men komt erop terug, dat is zeer goddeloos. Ja. Uh, maar uh, dan zouden we eigenlijk boven God staan, want die er niet op terug. God komt niet terug op vergeven zonde. Ja. En dan vinden we ten de laatste, uh, nog even, uh, een trouw. Wanneer dat hij zegt, gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die hij onze vaderen, uh, onze vaderen van oude dagen afgezworen heeft. God heeft Abraham gezworen. En waarin dat hij trouw zou zijn aan zijn verwond. En nu heeft God met eerbied gesproken aan zijn zoon gezworen. Ik lees in Psalm 89. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lief, zo hij mijn woord mislaat. Dat ziet op de geestelijke David dat God gezworen heeft bij zijn eigen heiligheid, dat hij trouw zal zijn aan de belofte des genadeverbonds. Trouw zal zijn. Had God beloofd getrouw te zijn aan het verbond met Abraham, Isaac en Jacob, waarvan de dichter nog zegt in Psalm 105, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken, zijn trouw is zelfs op het late nageslacht, psalm 103, wat zijn verbond niet trouweloos zijn. schenden. Dus kracht is dat verbond, is God getrouw. als. Hier kan nog een eet verbroken worden, maar het wordt zwaar gestraft als mijn eet, maar God verbreekt zijn eet Zodat we hier vinden de vastigheid en de trouw van dat verbond. Ten eerste de genade in het verbond dat God vergeeft. En ten tweede de liefde in het verbond dat hij de zonde uit komt te delen. En ze werpen in de diepte der zee. Maar mijn hoerders, wie hebben nu de vrucht van? En wie zijn er nou onder ons die daar behoefte aan hebben? Behoefte bij de aanvang voor het eerst. En bij vernieuwing, bij vernieuwing weer eens. Niet alleen voor het eerst, maar ook in de verre voortgang. Behoefte. Dat God nog eens een keertje spreekt. Ik del veel uit als een nevel. En ik gedenk die verzonnen. Om nog eens een keertje weer bij vernieuwing zondeloos voor God te zijn. Wie is een God? Dan zal het voor het eerst. Zal men het uitroepen, wie is gelijk als God? Bij de voortgang zal het gekend worden, wie is gelijk als god? En mijn houders, als we ooit verwaardigd mogen worden om binnen te komen, zal het er eeuwig van gelden, wie is aan onze god gelijk? Ja, om een opricht uit het slijk waarvan we nog zingen. Uit Psalm 86, vers 3: heer door goedheid aangedreven. Zijt gij mild in het schuldvergeven. Wie aanroept in de nood vindt uw gunst oneindig groot. Wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 86. op weg en reis naar de eeuwigheid, we hebben hier maar in het kort een overzicht gegeven van onze tekstwoorden, die wanneer we ze uitvoerig zouden behandelen, wel uiterlijke stoffen in verklaard leggen. Maar het is maar even in hoofdzaak in zonderheid, omdat we hier in het morgenuur bij bepaald zijn geworden. En dan gaan we niet uitweiden dat behoeft ook niet. God weet wie we zijn. Maar God weet ook wie wij zijn. God weet wie wij zijn. Maar God weet ook wie wij zijn. En ach mijn houders, als je nog nooit geen zon daar voor God geworden bent. Wat is je staat daar nog in en in droevig. Wat is je staat dan nog in en in roepen. Want dan zult ge niet over uw zonde denken. En wanneer het nog eens beurt, zult ge ze licht u zelf vergeven. Dan bent je gaalst af. Dan vervlug vlug af. En ik vrees mijn huil, dus dan er velen zijn die de eigen de zonde vergeten. Ik zeg het met ernst, een groot verschil. Of dat God ze ons vergeeft, want dan moeten we ze gehad hebben. Waaraan we zo'n eigen vergeven hebben we gezond. Sommigen, ach die kunnen wegen bewandelen die rechts schijnen in de eigen ogen. En die zijn eigen vergeven op grond van bevinding, van bemoeienis, van ervaring. En die er nog voor gehouden willen worden, dat ze eigenlijk toch wel verkeerd zijn. Zonder, dat ze ooit hebben leren kennen, de vergeving der zonden. En ik herhaal het nog eens, als u op gaat tellen. Ik mag geloven dat ik levend gemaakt ben. Ik mag geloven dat ik wel eens beloftes gehad heb. Ik mag wel geloven dat God met me begonnen is. Ik mag wel geloven dat ik niet meer verloren kan gaan. Want ik mag geloven dat ik dat en dat wel eens ervaren heb. Ik mag geloven dat God goed is. Ik mag geloven dat God barmhartig is. Ik mag geloven dat God genadig is. Ik mag geloven dat God een goede is. En we hebben nooit onze schuld thuis gekregen. En nooit onze zonde... En dan herhaal ik het nog eens, en we hebben niets overgehouden als alleen maar zonde. We hebben niets overgehouden als alleen maar een goddeloze te zijn. We hebben niets overgehouden als onze hemel hoge schuld. Dat hebben we nog nooit recht verstaan. De vergeving der zonde. Er is een zeker dichter die zegt, daar is zonder hand en zonder tal zijn goede vergeven. Goede vergeven. We hadden de eeuwige dood verdiend en we krijgen het eeuwige leven. Nu moet je rechtvaardig de eeuwige dood verdiend hebben. Om het eeuwige leven te verkrijgen. Daarom de gevaarvolle tijden die we beleven. Ik iemand zeggen. Het wezen des geloofs, man. En waarom bestaat het wezen des geloofs? En wel, wanneer Christus aan de ziel geopenbaard is. En wanneer die aan hun hart verklaard is. En zij hebben leren kennen die enige middelaar. Dan ga ik de vraag doen hoe gelooft gij in hem. Gelooft gij in hem dat hij zonde deliger is. Zonde verzoener is. Zo'n de wegdrager is, gelooft u dat hij dat voor u gedaan heeft, al is het dat je de kwotaans niet hebt. kan hier een koop gesloten zijn, dat de koper en de verkoper, beide weten dat de koop gesloten is. Maar zolang dat hij niet de kwotaansie gekwateerd is, is de vastigheid er niet. De koop is gesloten. En als men nu spreekt over een openbaring van die middelaar. En waartoe wordt die geopenbaard en aan wie wordt die geopenbaard en hoe wordt die geopenbaard? Als je niets anders hebt als zonde. je het bewijs. De katechisme leert uitdrukkelijk. God eist dat er aan zijn gerechtigheid, of wil dat er aan zijn gerechtigheid genoeg Dat er betaald moet worden. Mooi schuld hebben. Betaald worden. Door onszelf of door een ander. We schuld hebben. Anders heb je geen borg nodig. En wanneer dan die borg zich openbaart. Als overnemende schuld. Borg overnemende schuld. Wie zou dan geen behoefte krijgen aan een quotatie. Aan de verzekering. Al oh, mijn zonden zijn uitgewisseld. uitgewist door een ploetedes verbond, als vrucht van genade verwond. Dat wordt de behoefte van de oprechte. Dat wordt de begeerte van de oprechte. Dat wordt het gebeurt van de oprechte. Vergeef me, al mijn zonde. Die hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, Heer. Maar als je nog geen zonde hebt, wat moet God dan de zonde vergeven? Dan is het niet noodzakelijk. En mijn dus wanneer het waar mag wezen. En je houdt niet anders over als alleen je zon, Je ongerechtigheid. Dan heb ik commissie om u te preken. Wie is een God als gij. Die de ongerechtigheid vergeet. Al is het dat je ze zelfs in het licht. Van het goddelijk laangezicht werd zien Door een vergroot glas. En ze zouden gestegen zijn tot in de hemel, En ze uitgediept tot in de hel. Vergeef God. Op grond van de aangebrechte gerechtigheid en soms. Ik vrees. Ik bedoel niet in de uitleven hoor. Maar dat we in zoverre dan eronder nog onder ons zijn te weinig zonde hebben. Ja. Te weinig zonde hebben. Dat wil zeggen niet genoegzaam ontdekt in de verborgenheid der ongerechtigheid. Vandaar het dat ook verborgen blijft. Wie is een God als gij? De ongerechtigheid vergeeft. En die de overtreding van het overblijfsel zijns zijn volks voorbij gaat. Ach, zitten er nog onder ons. Ten andere... Wanneer er die mochten zijn, ach, dan geldt het ervan dat je zal gaan beleven. Want hij zal hun ongerechtigheden werpen in de diepte, der zijn de zonde werpen in de diepte, dan zult je gaan beleven. Dat is het waar het is. En dat er een ogenblikje in je leven aankomt te breken, dat al je zonde wegs, niet zoals ik wel eens hoorde, Ach, er is zo'n onkunde. Dat er in de tijd eentje bij me was, die zei, ik zat op de boot. En er was het bloed van Christus. En er kwam over mijn hoofd in de zon, mijn voeten en mijn voeten, mijn zonden lagen aan mijn voeten. Ja, mijn zonden lagen aan mijn voeten. Zo vergeet God ze niet hoor. Aan zij je voeten blijven leggen. Nee, de zonden hebben zo'n macht en zo'n kracht over ons. Als niet de heerschappij der zonde verbroken wordt en Gods uit genade komt uit de delige, ach mijn heuristen, dan blijft hij in onze zonde. En dan weet ik wel, dit is een leer, niet naar vlees en bloed. Maar vlees en bloed zullen het Koninkrijk van God niet werven. Maar ach als het mogen beleven, dat hij werpt in de diepte der zee. En wat is de zee ontzaglijk? Neemt een, een schip met vaart en los dat in de zee. Het zal ogenblikkelijk verslonden worden daar, niets meer kan van vinden. God werpt ze in de zee van eeuwige vergetenheid En als wij toe verwaardigd mogen worden, God zoekt ze niet meer en vindt ze niet meer en wij ook niet meer. En we zal dat eens wezen. Als we verwaardigd mogen worden, zondeloos voor God gesteld worden. Maar nog even een stapje verder. Houd één gedachten is. Zelfs na ontvangende genade. Wanneer God ons vrijgesproken, gerechtvaardigd en gezaligd zal hebben. Dan hebben we steeds en bij de gedurigheid en bij vernieuwing weer nodig. Dat waar we, waarmee we bij de aanvang begonnen. Steeds niet anders kunnen. Als al zal is er, dat de daadelijke schuld en dat de ernstige schuld vergeven is, dan hebben we toch dagelijks te worstelen met de smet der zon. En ach mijn redders, dan zullen we niet te boven komen gedurig. En dat zal strekjes bij het sterven wezen. Het is een gezang. Maar het is soms schoonzijn, zijn ach, wanneer mijn oog eens breekt en het angstig dood zweet van mij leeft, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken, Dan zal het voor het laatst wezen als we afsterven die oude mens ter en voor goed afleggen, wat we van Adam bij ons hebben, bedekt onder de bedekkende gerechtigheid om zondeloos voor God gesteld te worden. Zondeloos is, wanneer we vinden in de openbaringen, dan er die wit gemaakt zijn in het bloed des Lams. En daarom zullen ze voor een troon zijn. Ik bind het nog op, bedenk. Wanneer we nooit geen behoefte krijgen aan de vergeving der zonde, zullen we straks eens in onze zonde moeten sterven. En aan de andere kant van het graf is geen vergeving meer. Nee. Aan de andere zijde van het graf is geen vergeving meer. Daar zullen we voor eeuwig onze zonde en de gevolgen der zonde moeten dragen om dan zelf te verzinken in de diepte van de zee van Gods toren. Nu het grote onderscheid, mijn orders, Of onze zonde in de diepte der zee geworpen zijn, of dan we zelf in de diepte der zee van Gods toren geworpen. Ik zei straks daar bij Japan, zegt men, dat er in die buurt een diepte is waar geen pijl de maat kan nemen. Maar als we moeten geworpen worden in de diepte van de zee van toorn daar is ook geen paal of geen perk of geen maat van te nemen, was eeuwig. Eeuwig. En nu is het nog heden dergenaam En het is nog te wel aangename dag de zaligheid. En nu wordt u nog toegeroepen dat God een God is die zeer mild is in het vergeven. God geven dat u eens thuis mag krijgen. Ik heb gedaan. Daar kwaad is in uw oog. Die ben ik heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herkent mijn schuld u tot straf oog. Uw doen is rijden, uw vond gaan zrechtvaardig. Ach, de verloren zoon, ik herhaal het nog even. Die kon bij zijn vader met zijn zonde terecht. Meer had hij niet. Maar meer was ook niet nodig. En dan kunnen we bij God alleen met onze zonden terecht. Ik bedoel niet in deze zin. Brutaliteit. Een God vergeef wel. Nee, met de bewustheid. Heren, dan heb ik het nooit verder kunnen brengen als verzonden. En ik zal het nooit verder kunnen brengen. Maar ik heb hopen en verwachting Dat ik nog eens eens en voorgoed voor eeuwig van de zonde ontslagen worden. Dat de heerschap bij hier verbroken wordt, dat ik niet meer in de zon hoef te leven. Dat het niet meer is dat, als de zon is het goede mij de dood geworden, dat verder. Maar de zon is mij de dood geworden. Ach, als we dan verwaardigd mogen worden. Dat dat in de doorgang van ons leven zal gekend worden. Zal meebrengen een ontmoedige wand. Een oprechte wandel en een gode eergevende wandel. Zijn verbondsgenade huldigen, Zijn verbonds liefde herkennen. En zijn verbonds eet waar God nooit meer vanaf kan. Om op grond van dat verbond door het zielzelligend geloof te leren kennen. Een vrede bij God door onze Heer Jezus Christus daartoe. Zegene de Heere de waarheid om Jezus willen. Amen. Ach Heere, gij mocht de napredeke nog zijn. Het mocht zijn vrucht nog afwerpen voor de een of andere. O gezegende majesteit, dat u daartoe dit woord aan onze harten komt te heiligen. Want wij hebben niet anders als zonde. Wij kunnen niet anders als zondigen. En we kunnen niets voortbrengen. Als u kan maar alleen. Wat gij werkt, dat zondigt niet. Wanneer gij dat nieuwe leven in het hart komt te werken, dat niet zondigt, maar zal geven, dan we smart krijgen over de zonde. Berouw over de zonde en behoefte aan de vergeving der zonde. Achter mochten er onder ons nog eens zijn, die met de profeet uit mochten roepen, wie is een God als gij? O majesteit, verhef daartoe het licht uw dus aan zo voor ons. Gaat nog in verzorging, met een ingeluk tot de plaats onze koning en verhoor ons nog. Om het bloed des verwoons, om Jezus willen. Amen. Onze slotzin is het eerste vers van Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven wat er verder volgt. In het tweede vers van Psalm, eerste vers van Psalm 32. Dat huwelijksbevestiging is aangevraagd. tegen dinsdag 28 november. door Nicolaas Willem, boer. en Plontje Jannetje de Jong. Uh, vervolgens dat onze uh, dankdagcollecte opgebracht heeft. met insluiting van verleden zondag. ruim 9200 gulden. En, en er was nog bijgekomen 750 van voor de niet verzekerde, zodat er zo'n 10.000 gulden ruim binnengekomen is, waarvoor we naast God onze hartelijke dank overbrengen. Er gaat voorts heen in vrede en ontvangt de zegen des sieren, De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde. De Godse des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn en blijven met u lieden.